Bij Barendrecht botsten gisteravond twee goederentreinen frontaal op elkaar. Eén machinist is daarbij om het leven gekomen, de andere machinist raakte zwaar gewond. De oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. Een internationale trein naar Brussel kon net op tijd een noodstop maken. Daardoor werd een botsing met een losgekomen draaistel voorkomen. Vanochtend brengen burgemeester Abu Taleb van Rotterdam en zijn collega van Belzen van Barendrecht een bezoek aan de plaats van het ongeluk.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 Op het WK Hongbal in Italië heeft Oranje met 5-11 verloren van Canada. Na de tweede inning stond het nog 4-0 voor Nederland. Maar daarna werd Oranje weggeslagen. De Nederlandse hongballers kunnen alleen nog spelen om bons. Als ze winnen van de altijd sterke Amerikanen. Het weer is nog fris en mistig. Later volop zon maximaal tussen 17 en 20 graden. Alleen in het noorden nog een paar wolkenvelden. Dit was het.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 Iedereen herkende natuurlijk dat nummer die iets met jazz te maken heeft. En het tweede uur van 7 Jazz wordt verzorgd door David Habig en Fred Kroonsberg. Candy, hij werd gespeeld door de jazz -trompetist Lee Morgan. Hij werd geboren in 1938 en stierf al in 1972. Hij werd maar liefst 34 jaar oud. En dat kwam door intensief drugsgebruik. helaas. Zo'n grote ster, zou zo mooi spelen en dan al weg. Goed, een volgend nummer eh, draai ik speciaal voor de projectleidster Yvonne Muis. Want die heeft al bergen werk verzet voor het seminar wat op vrijdag 2 oktober hier in Zandvoort gaat plaatsvinden. En voor haar een nummer van D Diana Kroll, Abandoned Masquerade. The glitter on a Paint and plaster. Is covering desire and disgrace We could be lovers But no one suspects at all Once you're inside That costume goes And now I'm sitting here before a mirror I have the skill still to disguise my tears And as the magic starts to fade I find myself abandoned The masquerade Even though you're suffering You try to hide it And pretend you're so nonchalant sit beside it And perhaps you'll know what you want I hope you never feel this much despair I'll know the meaning of that Chair. As the illusions that we made all fall away in this abandoned basket. Diana Kroll, Abandoned Masquerade, een heerlijk nummer. Bruno, kan je nog, wil je nog iets kwijt over het grote gebeuren over mobiliteit in Zandvoort op vrijdag 2 oktober hier in het NH Hotel? Nou, wat ik erover zeg wil, is om te beginnen dat het bijzonder plezierig is dat we binnen de gemeente Zandvoort de handen op elkaar hebben weten te krijgen. Een meerderheid van de raad om dit, deze activiteit te organiseren. Ik denk dat het heel belangrijk is, um, gegeven de afhankelijke positie waarin Zandvoort verkeert dat dit gebeurt. Want dat betekent namelijk dat we als een katalysator zouden kunnen functioneren. Uh, voor het uh, uh, ja, eigenlijk op de, op, de, op de kaart zetten van de problematiek. En mogelijk in het bestek van, de, uh, van het seminar ook de oplossingen daarvoor. Want ik denk dat uh, op die dag er toch wel veel handreikingen worden gedaan aan bestuurders om uh, wellicht ongedachte mogelijkheden te, te zien. En ook uh, uh, de, de ernst van de, en de actualiteit van de problematiek uh, op te pakken. En het is heel plezierig dat wij uh, een prominent vertegenwoordiger uit het college van Haarlem aanwezig hebben. Omdat, eh, het, naar ons idee, zo is dat Haarlem een centrale positie inneemt. Niet alleen geografisch, maar ook eh, wat betreft de, de, hetgeen wat er zou moeten gebeuren. Om de afwikkeling van het noord-zuid- en oost-westverkeer zodanig te doen plaatsvinden dat dat niet meer eh, noodgedwongen over gemeentelijke eh, netwerken moet. Maar dat je dus bijvoorbeeld door het aanleggen van een zuidelijke randweg, bijvoorbeeld door het omleggen van vanwege rond kernen als Vogelenzang, Bernenbroek, Heemsteden. ertoe kunt komen dat je verkeer uit de, wijken, de woonwijken kunt weghalen... en dat je in feite een, een, een heel duidelijk voordeel kunt bieden... aan het afwikkelen van verkeer op gebiedsontsluitingswegen... en hoofdwegenstructuur. Die maakt dat je ook een aantrekkelijke route kunt aanbieden... waardoor mensen ook helemaal niet geneigd zullen zijn... om door die kernen heen te, te, te, te rijden. Nu kan het niet anders... Maar ik denk dat op het moment dat je ertoe zou kunnen komen om een gezamenlijke aanpak, eh, om die om daartoe te besluiten, bovengemeentelijk. Eh, nou, ik denk dat je dan een heel belangrijke stap hebt gezet om het ook in eh, om deze politiek en regionaal verband ook te kunnen oplossen. En dat je dan ook kunt profiteren van alle voordelen die bijvoorbeeld eh, moderne eh, technologieën als. Uh, uh, ja, data, wegdata en uh, gedragsbeïnvloeding, hè, dat je mensen keuzes kunt aanbieden. Als ik nu met dit of dat of nog een ander vervoermiddel ga, nou, dan zie ik meteen voor me: ik ben dan zo lang onderweg of ik ben veel korter overweg of ik ben nog veel langer overweg. Hè, als, als ik een van die modaliteiten kies, dan kun je ook mensen een bewustere afweging laten maken uh, en hoeft men niet. Ja, ochtends ergens eh, zich in te begeven waar je niet weet hoe dat uitpakt. Ja, ja. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je zegt... ...aan alle kanten liggen de mogelijkheden. Dat hoor ik je duidelijk zeggen. Maar degene die daarover moeten besluiten... ...die daar ook de bevoegdheden voor hebben... ...die moeten ervoor zorgen dat men het eens wordt met elkaar. En dat betekent dus... ik heb even naar de lijst gekeken... Van, van de mensen die zich al aangemeld hebben. Daar zitten wethouders bij, burgemeesters bij... beleidsmakers bij. En wat me is opgevallen... dat er nog niet zo heel veel... Uh, mag ik het uh, noemen... aanstormend talent... Uh, toekomstige raadsleden... die heb ik nog niet zoveel gezien. En die moeten toch eigenlijk gaan, gaan doen. Hè? Ja, die ja, die ja, zou je dus eigenlijk... Ja, ja, de wijsheid ja, ja. moeten... Toedichten om ervoor te zorgen dat men niet in het politieke krakeel ten onder gaat. Want dat gebeurt nogal vaak hè, op dit moment. Nou, het is natuurlijk zaak dat, dat, dat politieke partijen in de regio. Eh, zeg maar de kandidaten voor de nieuwe raadsperiode zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen. om het seminar erbij te wonen. Want ja, je hebt helemaal gelijk. Het is natuurlijk zo dat wat wij hier aandienen. dat zal in de volgende raadsperiode tot besluitvorming leiden. Ja. Inderdaad, ja. of niet. Of men gaat het uh, oneens met elkaar zijn, want we hebben natuurlijk nog steeds overal aparte raden. En het zou het erg zijn als iedereen maar weer gaat, gaat zitten op het eigen volk eerst, om het zomaar eens te noemen. Nou, dat is een lelijk woord, maar uh, dat gebeurt uh, op dit moment heel veel. Hè? Uh, het is duidelijk dat op het moment dat je gewoon naar de achterliggende periode uh, omziet. Dan heeft in feite die benadering denk ik in ieder geval geen oplossing voor de problematiek gebracht. Mooi. En dat moet een mooie les zijn denk ik voor hetgeen wat ons in de toekomst te doen staat. Bruno, mag ik je danken voor deze wijze slotwoorden. En ik geef het woord aan de jeugd. Die zit achter de knoppen en die heeft iets bedacht. Ja, ik had een nummer van de jazz, Creole Jazz Band. Ik heb het vorige, twee weken geleden ook al zo'n Zo'n leuk nummer. Ja, luisteraars, af en toe scoor je een goedkoop cd'tje. En dit is een sampler van Giants of Jazz. En daar staat een prachtig lang nummer op. Met Winton, Marcellus en Art Blakey. Trompetisten van Wereldfaam. En het nummer, u begreep het al, Monin. Rozenberg Trio. Het is altijd genieten als je deze mensen hoort spelen. Laten we dat maar gauw doen. Melodie Ocripiscule. Als je het Rozenberg Trio hoort, dan krijg ik altijd de smaak te pakken. Dus waarom niet nog een nummer van heen? We gaan luisteren naar Entre dos Aquas. Cause I've got you under my skin Zij speelden samen met het Nelson Riddle Orchestra. I've Got You Under My Skin. Zij stonden dit jaar in de Congo. En de Congo is een zaal van het Noordse Jazz Festival in Rotterdam. En dat gebeurde op 12 juli 2009. En dat was onder de vlag van het thema Around the World in a Day. De hoofdpersoon in deze band is trompetist Colin Benders. Hij zette vorig jaar op de Noorderslag Festival al de zaak in vuur en vlam en met zijn debuutalman The Hermit Sessions... heeft hij al heel wat deuken in een pakje boter geslagen. Dit hiphopcast bestaat uit minstens twaalf man. Het kan zomaar meer worden, want er duiken ook nog rappers, rappers op in grote getalen. Laten we gaan luisteren naar Colin Benders en zijn Pitch Black Darkness. No light, no air, no sound. No light, no light, no air, no, air, no sound Als voor jullie Bitch, black, darkness no, no light, no air, no, air, no sound Iedereen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 Ma vie se passe tranquillement en ce moment Mais je demande de temps en temps Est-ce que les gens avec lesquels je vis cette vie aujourd'hui Sont-ils présents quand à présent sur terre Cela finie Sont-ils prêts pour savoir le jour vient où on peut plus jamais se voir ouais. jour noir se dessine dans cette histoire ouais. C'est la raison d'être pour la raison qu'on peut être ouais. musicien ou même des politiciens peut-être peut